Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Providers het bewaren van bel, internet en mailgegevens. Ook KPN's dochterondernemingen Access4All en Telfort slaan de gegevens niet meer op. De rechter heeft de wet die ze verplichtte om alles op te slaan... vanochtend buiten werking gesteld, vanwege de privacy. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de gegevens die al zijn opgeslagen. NS-personeel in Rotterdam heeft vanmiddag korte tijd actie gevoerd. Ze protesteerden omdat afgelopen nacht opnieuw collega's werden bedreigd en mishandeld in Dordrecht. Door de acties konden minder treinen rijden. Het zal nog tot ongeveer half acht vanavond duren voordat alle treinen rond Rotterdam weer volgens dienstregeling rijden.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 Drie agenten van de regio Zeeland-West-Brabant worden vervolgd voor het schieten op vluchtende verdachten. Daarbij raakte een van de verdachten zwaar gewond. De agenten waren bij twee incidenten betrokken, een in Tilburg en een in Oosterhout. Volgens het OM hielden ze zich niet aan de instructies. Zo was er geen sprake van noodweer. Het weer, vanavond en vannacht, blijft het helder. De temperatuur daalt tot rond of iets onder het vriespunt. Morgen overdag weer vol op zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Vanaf vrijdag wordt het kouder en neemt de oostenwind toe. Dit was het... N ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen knopend Hoevenlaken en Eembrugge 5 kilometer. Verderop 5 kilometer bij Muiden. A2 Utrecht naar Den Bos. Tussen Kulenborg en Klopendijl 4. A4 richting Den Haag. Tussen Hoofdop en Roelovaarsveen 10 kilometer. Na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer open. A12 richting Den Haag. Tussen Brugge en Reewijk 4. A15 Europoort richting Gorken. Tussen knopend Benelux en Vaanplein 7. En verderop 5. Kilometer bij Papendrecht. Op de rijbaan richting Rotterdam, 3 kilometer bij Hardingsveld-Giesendam. Verderop richting Europoort, 4 kilometer bij Spijken Nisse. A16, Breda richting Rotterdam. Op de parallelrijbaan, 4 kilometer bij Knopenten-Bresseplein. Op de A20, richting Gouda. Tussen de knooppunten Ketelplein en Kleinpolderplein, 4. Verderop 5 kilometer bij Moordrecht. A27, Utrecht richting Almere, bij Beeldhoven, 3. En op de rijbaan richting Gorikum voor knopend lunetten 3 kilometer. Een stuk verderop nog eens een keertje 5 kilometer tussen Nieuwegein en Lexmond. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Afrit den Dolder en kloopend reisweert 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lekker?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 Het is weer woensdagavond tijd voor drie uur knot gekke gedrijf. Stef en Stijn. Met zometeen je vraag over jouw ideale man of vrouw. En Keigo is hier voor je, Firestone. I'm from it, you're from white, perfect dream. Cyrus Fall down hier bij CFM en daarvoor Keiko, samen met Conrad en Firestone. Hartelijk woensdag! Hey. Hey. Zijn we weer hoor. Ja, ja lekker het, hoor. Het is een drukke week voor jou, heb ik zo vaag het idee. Uh, ja, het, ja, met de zon maakt het veel goed, maar het is inderdaad wel een beetje een drukke week. Want uh, hoe zit dat precies? Nou ja, ik ga deze week verhuizen. Ja, jij was uh, eerst de enige van ons twee die enigszins nog meebetaalde aan deze lokale week. <laughs> een beetje, een beetje. Want jij woont, hier, nou, jij woont hier echt om de hoek. Dat is wel een nadeel. Je moet vanaf nu echt gaan reizen op de Ja, ik moet nu, uh, nou ja... Nou, ik heb er voor maar het is nu wel een eindje verder reizen dan ik normaal Dan uh, normaal. Want maar, je gaat maar, naar Amsterdam. Ja, ik ga naar Amst in, in Amsterdam wonen. En waar precies dan in Amsterdam? Uh, in Amsterdam Zuidoost, bij Villa Mokum. Ja. Dat is een uh, heel groot uh, appartementencomplex voor studenten, nieuw. Ja. En dat is uh, vandaag, uh, of een maandag is het opgeleverd. Ja. En uh, nou, ik ga, deze week ben ik aan het klussen en aan het verven. En de vloer komt erin en dan mijn meubels en zo. Dus, uh, dus je bent lekker druk bezig. Ik je ben... bent hartstikke kapot eigenlijk. Nou, dat valt wel mee. Ik bedoel, mijn opa doet, uh, doet de muren... Ja. Mijn andere opa doet de vloer. En jij coördineert. En ik uh, zet Daar staat er een beetje, zo. een beetje en Dus het op. valt wel mee, maar het is wel echt heel leuk om te doen. Ja, en nou ja, het is gewoon ook heel gaaf om in Amsterdam te gaan wonen, lijkt me. Ja, het is echt, uh, ik zit bij, uh, bij een metrostation, echt ja. tegenover. Ja. Dus binnen vijf minuten ben ik op school, binnen tien minuten ben ik met de metro in het centrum. Ja, nou, dat is ook lekker En, en wat, dan, wat ook gewoon chill is aan die metro's, die gaan gewoon 24-7. Ja, ja, ja, dus je uh, kan constant overal heen lopen Ja, en nou ja, met de fiets is het uh, tien minuten. Naar school? Dan ben, uh, nou, de school is wel iets verder, misschien een kwartiertje, maar... Maar, op zich maar in het dan... centrum van Amsterdam, uh, bij al leuke winkels, ben ik echt 10 minuten fietsen en dan ben ik er gewoon. Op zich is het wel een goede sportieve doelstelling dan als het maar een kwartier fiets is. Om gewoon elke dag met de fiets naar school te komen. Dat zou, uh, een, dat zou een goede zijn, doelstelling ja, dat zou een zijn. Ja. nee maar um, En dan wanneer ga je er echt in? Um, nou Vandaag en morgen wordt alles geschilderd. Ja. Donderdag wordt de vloer gelegd. Ja. Dan worden de grote meubels. Want we hebben nu alle kleine dingetjes zoals bestek en handdoek en zo. Maar... En dan vrijdag komt de Wat bank. heb jij een bestek zonder een bek? Ja. Precies. De, ja. En vrijdag komt de bank en het bed en de televisie. Dus. En, en om, uh, dit weekend komt mijn moeder ook. Om uh, nog de rest van de spullen op te houden. Dus denk ik, veilig of zo ga ik ervoor dit slapen. Dus dan... Uh, de volgende week zal het um, volledig uh, in gebruik zijn. Ben je excited? Ik ben heel excited. Ja, ik ben nu ik loop er nu drie dagen rond. Ja. En vandaag was super mooi weer en ik zit op vijf hoog en ik heb een hele goede uitklapraam We dus, uh, Ja. Zeg maar zo'n zo'n zo zo klusstoeltje zat ik in. Nou, lekker in het zonnetje <laughs> te, ja, te chillen. Lekker in te chillen. hartje Amsterdam mooi, ja, ja. gaaf. En ik ben al lid van de Facebookgroep uh, waar je gewoon om suiker kan vragen en waar je dan tien reacties krijgt van. Uh, de de Mokum. Ja, ja, ja, ja, gewoon 400 dat mensen. Dat je gewoon s'avonds om 6 uur je verveelt en dat je op die Facebook zit. ook in. Wanneer gaan we en dan allemaal, ja. kom maar hier natuurlijk. Ja, ik heb het al een beetje doorheen En Het ja. zijn echt allemaal hele, hele leuke, enthousiaste mensen. Zit er ook uh, leuke meisjes tussen? Nou, ik heb wel best wel wat mooie blondines. Uh, Even zien lopen. komen. Ja, ja, ja, dus ja. Dat wordt, uh, Even in de lift en zo. Nou, mijn pap die is ook wel een charmeutje. Juist dat is Jij wel, uh, zet je vader al lekker te charmeren bij ah, je. nou, Hij is gewoon zo'n oude man, weet je wel. Die dan heel vriendelijk is tegen die uh, dames. Iets maar, te vriendelijk. Iets te vriendelijk ja, vriendelijk ja, ja, ja, exact. Ja, ja. En Niet zo erg als mijn opa, maar. Is je opa helemaal een Casanova? Ja, mijn opa is echt. Ah, hij, gaat zo, hij, kan, hij heeft niet echt door wat. Bijvoorbeeld we hier een poosje geleden ging hij op het strand wat drinken. Ja. En dan was er een, een donkere serveerster. Ja. Dus uh, hij bracht een koffie en zei Nou, dankjewel, zwarte parel, zei hij. <laughs> En uh, die bij die cake. Maar hij bedoelt dat lief. Maar, ja, dat kan maar zij maken. dacht natuurlijk, dit is discriminatie. Ja, dat, uh, dat, hij bedoelt zwarte, het allemaal lief. Zwarte paal. Hij is echt een uh, chamuitje. Oh, dat leuk. Nou, nou, ik um, heb het niet van een vreemde. Dus. Nee, oh, oh, <laughs> ik ga verder niks zeggen hierop. Nee, hoeft ook niet. Het is um, CFM, Stef en Stijn. Um, ja, um, misschien dat je op de camera zit en, en zit te kijken: van ja, Stijn zit niks te eten. Hoe zit dat precies? Nee. Wij um, hebben klachten gekregen. Ja. Over het schoonhouden van de studio. Dat wij daar niet zo goed in zijn. Nou ja. Of de klachten zijn een beetje. Over de, ja, overdreven. De, de waarheid zal. Lekker classic. Ergens in het midden ligt. Ja, meent. In ieder geval, wij proberen de studio zo schoon mogelijk te houden. Omdat wij klachten krijgen van mensen die morgen maar maken. Maar het is niet zo dat ik nu uh, denk van... Oh shit, ik ga nu niks eten. Ik heb gewoon al gegeten. Ja. Als ik honger had, is, ik nu had je nu gewoon gegeten? Uh, ja hoor. Nou goed, we gaan in ieder geval even... Ik wil bij deze zeggen tegen de personen um, die hebben zitten klagen. Ik snap het hoor. Als jij hier in een, een, een, een vuile studio binnenkomt. Dat, um, dat ja, maar het is ook dus... niet zo dat we op de stoelen poepen nee, of Nee, nee. Dat, moest er, nog, dat moest er nog het. eens bij. Dan was ontslag was echt dan was meteen. Daar hadden we even een andere zender op kunnen zoeken. Wij, wij zeggen hierbij direct tegen jullie. Wij gaan van ons nu echt, echt, echt, echt ons best doen. Maar als we hier om negen uur weggaan, die studio keurig netjes te houden. En mochten er dan nog klachten zijn, kom dan even naar ons toe. Ja, kom maar even. Kom maar even. Zwarte, padel. <laughs> zwarte parel. Zwarte parel. Zwarte <laughs> Het is CFM, Stefan Stijn met zometeen Pitbull en Neo Time of Our Lives. Ook Showtech komt eraan met een noise controller. Kan je die noise controller wensen? En eerst is hier Alice Jardino met Kelly Rowland. What a feeling, zwarte parel. Zwarte padel. I wasn't even searching for love. That's usually right when it creeps up on you. And I know in my heart it's true. Oh yeah. Feeling, dat zei je. Kelly Rowland toen ze door Alex Cardino in de kontje werd. Ja, nou, dat zei je moeder. Oh, wacht. <laughs> oh, dat kan je niet maken. Nee, ik uh, besefte me net. Uh, laat maar, ga verder met je wat je wou doen. Stijn. Ja? Uiterlijk of innerlijk? Allebei. Dat kan niet. Jawel. Nee. Wat kies jij dan? Als je innerlijk zegt ben je een gay, <laughs> en als je uiterlijk zegt dan ben je een oppervlakke Ik heb het idee. Dus je moet beide zeggen. Ik heb het idee dat um, als je gaat kijken naar mannen versus vrouwen, dat mannen meer naar uiterlijk kijken en vrouwen meer naar innerlijk. Dat is iets ja, dat waar snap ik, echt ik wel. In maar als je het zegt, ja. dan ben je dus wat ik al zei. Als je zegt innerlijk, dan ben je, dan ben je een fack. Maar ja, innerlijk, okay. een man? Ik, ik als dus je uiterlijk zegt, dan zeg je... wel: Oh, je bent een stoere boy. Dat dus kan niet, kan niet dus kiezen. Het is altijd fout. Ja, maar zal ik jou eens een vraag stellen? Ja. Zou jij met iemand naar bed gaan die dom is, maar er wel ontzettend lekker uitziet? Of? Nee, dat is mijn eerste vraag. Zou jij naar bed gaan. Met iemand als ze er ontzettend lekker uitziet, ook al is het best wel. Nee, nee, ik zou eerst een goed gesprek willen. Nee, maar Even dit ik... is. Gewoon puur één keer naar bed. Uh, nee, nee, een goede strakke keuring is bij mij essentieel. Dus zij moet een leuk karakter hebben, anders ga je ook niet één keer naar bed. ik lul wel wat. Als ze er lekker uitziet, dan vind ik het allemaal prima. En zou jij naar bed gaan met iemand die er fucking lelijk uitziet, maar wel super intelligent is? Ja, maar dat is anders. Want... Dus dan kies nee, je nee, voor een nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het is zo ja, simpel. Je laat me mijn zin er. niet afmaken. Ja? Als ik een relatie heb, dan heb ik liever iemand met leuk innerlijk, ja. maar als ik gewoon uh, wat weet ik veel, gewoon even zin heb, dan heb ik liever iemand leuk uiterlijk. maar Als we kijken naar aantrekkingskracht, gaat het dus puur om vooral mijn uiterlijk. Ja, tuurlijk. Als je zegt aantrekkingskracht, dan is het uiterlijk, maar als je ja. zegt ik wil een leuke relatie, dan is het innerlijk ook net zo belangrijk. Deze vraag heeft gelukkig ook een middenweg en die gaan we zo meteen naar je stellen in Maries de Jonge Hond just yeah. yeah.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 get out in this club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 Bij CfM, time of our hond, Life. Annabel Echtbeurs, kom dan maar in. Marie. Marie's de jonge. Dat zei ik vannacht hond, ook. Hond, <laughs> hond, <laughs> de jonge, hond, Hond, Hond, Hond. Hond, Hond. Zij ook. Marie's de jonge. Hond, hond, hond, hond, hond, hond. Nee, nee, Hond, nee, nee, Hond. Tijd nee, nee, voor de Marie's de jonge hond van deze week. Um, dating site beautifulpeople.com heeft afgelopen week 3000 leden verwijderd omdat ze niet zouden voldoen aan de schoonheidsstandaard. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de Daily Mail. Eigenaren Genevieve en Greg Hodge, dat zijn ook al van die namen. Greg Hodge! Greg Hodge! Hodge! Hodge. Hodge. Hodge. Zijn broertje heet Sonic. Sonic the Verklaarde <laughs> Verklaren zich in een persbericht. Het klinkt misschien naar, en het is ook het allermoeilijkste voor ons om te doen. We vinden het niet leuk dat we leden van onze site moeten verwijderen. Maar het is noodzakelijk kwaad om het niveau van schoonheid van onze gemeenschap te behouden. Net als ons waardevolle bit. Dat is echt een van... Lelijke Al mensen ernstig. mogen zich niet voortplanten. Dat is een beetje het idee. Ja, alsof als je, als je een boom hebt... en ja. zit een dode tak aan... en dan moet je die dode tak eraf halen... Ja. om gezond exact, houden. Exact. Ja, exact. Enkele redenen van verwijderingen... waren overgewicht... en let op, niet mooi oud geworden. <laughs> oh, ernstig. Ik zou er gewoon aanklagen, die hap. Ja, ja goed. Dat, dat is toch een... heel objectief? Je kunt toch niet zeggen... iemand is mooi of niet? Dat kun je toch nee, niet... Nee, dat is heel subjectief. Dat, ja, of dus subjectief. Het... Ja, subjectief. Ja, subjectief. Het sorry. is niet objectief of subjectief. Ja daar maar een stelling bij En het antwoord geven mag via stefesteinzfm.gmo.com. Of twitteren, dat kan haar. Uh, -at CFM. Ja, en anders haal je gewoon weer mijn antwoorden weg. Nee, dat doe jij. Nee, je ik, is doe, ik doe niks. Hij staat er alweer. Oh nee, hij staat er niet. Ja, ho, wacht. Oh. Nee, je bent nu die dumpertling. <laughs> Stijn zit niet zo te kutten. <laughs> Dit is dus zo oneerlijk. Ik voel me een soort joker die het gewoon niet doet om het geld... maar puur om de anarchy. <lacht> ik, ik heb dus, we hebben dus een Google Doc waar deze antwoorden in staan. <lacht> en Stijn zit nu gewoon mijn antwoorden weg te halen. Waardoor ik het niet kan lezen. <lacht> Goed. Of zie A, jij, ja, mijn partner moet echt... Ik heb gewoon mijn eigen notitieblokje erbij gepakt. Zonde. Ah, ja, mijn... Of, uh, dus, god, ik ben nu ook helemaal kwijt geworden. Lekker hoor, lekker hoor. Oh, als er nu iemand een scout van 3FM luistert... denk ik gewoon een lul. Is klaar? Ja, nou, jij, maar ik word gescout. Ja, tuurlijk. De vraag van deze week. Ik vind het uiterlijk belangrijk. Mailen kan steffenstijnsiefm.com of twitteren naar Stefenstein CFM. Nee, zonder CFM. Oh, Steffenstijns. Sorry. Of die A, ja, mijn partner moet echt een lekker ding zijn. Ik geef niet, om, uh, niet zoveel om zijn of haar brein. Uh, B, hij of zij moet er redelijk goed uitzien en best een beetje slim zijn bovendien. Of die C, nee, ik geef alleen maar om de buitenkant. Ik wil met haar geen echte band. Of optie D, ik geloof niet in de liefde. Dus uiterlijk, het is Ik lees de laatste tijd steeds meer artikelen online... van mensen die gewoon helemaal niet meer geloven in de liefde. Uh, nou ja, als jij al 50 jaar lang bezig bent... en het lukt maar niet, dan snap ik op een gegeven moment... Wel dat je denkt van ja, fuck dat. Ja. Fuck de liefde, weet je wel. Ja, maar liefde is, nou, het. Ben, maar liefde je, is weet, ook soms best nee, maar, een gedoe. Kijk, ik, en is het dan echt, ja... Nee, maar weet je, ik, ik, ben meer, ik ben eigenlijk een sukkel voor de liefde. Maar Koning wel, in de discotheek. Ik, dat wou ik zeggen, fuck jou. En nee, dat gaan we niet draaien. Of gaan we dat wel nee, doen? Nee, dat gaan we Kun je dat zo snel regelen? Uh, niet zo snel. We hebben even een classicje ertussen. Ja, doen. hij is wel leuk. Ik nou, sukkel voor de liefde. Dus we gaan hem zo wel even draaien. En ik ben een koning in de district. Ik heb over uh, een kwartiertje een plekje. Oké, okay, chill. Dus Annabel. Oké, okay, wel. welk nummer komt nu, Stefan? Casus. Met. meer houden dance with you. Heel mooi. Maar we hebben nog acht <laughs> Ah, ik ben hier ook zo niet goed in. Het komt wel, echt. Oké. Okay. Net is Annabel. God, nou, klaar met Annabel. Het is nu al klaar. Maar I'm a little jaded since this fire faded on Ik, vind het, ik bedoel, als je met één iemand kan dansen, kan je toch met iedereen dansen? Uh, hoe bedoel je? Nou ja, als je de salsa hebt geleerd, kan je met iedereen de salsa. Tenzij je met iemand danst die geen niet de salsa, salsa kan dansen. Dus kun je niet maar met iedereen dan, dansen. Maar dan is het weer de schuld van die persoon. Ja, dat is een mooie. Ja, ik vind dat als de één salsa kan dansen en de ander niet, dat de ander de loser is. Want die kan geen salsa dansen. Ja. En de ander wel. Dus ben je direct een loser. De, de, ja, het staat helemaal nergens op. Zullen we, zullen we salsa dus uh, als, als ik even. 100 kilo kan drukken... en jij kan dat niet omdat je gewoon niet zo sterk bent... Nee, maar dan ben jij dus de loser. Stel je voor dat jij een meisje wilt charmen... en zij is heel erg into salsa dansen... en jij kan helemaal niet salsa dansen. Ja, dan ga je meisjes zoeken die niet salsa kan dansen. Ja, ja, maar zo moeilijk is Het dat gaat niet, om de situatie. De ja. situatie met dat meisje is dan kansloos. Omdat zij wil graag ja, salsa dansen nou, en jij kan niet salsa dansen. Er zijn duizend andere visjes in de zee hoor. Ja, nee, dat, uh, dat, dat zeg ik ook niet. <laughs> nee, wat je zegt staat helemaal nergens Jij zou ook gewoon de salsa visjes van Beautiful People kom uh, afhalen. <laughs> Goed, je mag het weerbericht voorlezen. Even eerder moet zeggen. Uh, het weer van Meertje... Oké, okay, dat hoef ik hem niet voor te lezen. Vannacht in het algemeen vrij helder. Laten enkele misbanken. Op veel plaatsen komt een lichte vorst. Morgen veel zon en vooral in het noordoosten eerst wat ochtendgrijs. Middagtemperatuur ligt tussen de 10 en de 12 graden. Vrijdag eerst zondag en overdag vanuit het oosten wat meer wolken. Met een toenemende oostenwind wordt het wel wat killer. Ik zie nu ook op een of andere manier... Ik kan gewoon niet meer stoppen met... Met, met twee van die visjes op zo'n Disney-achtige manier... in de stedje samen salsa zien dansen. Nou, ik zie me... ze nu uh, na de salsa dansen. Nah. <laughs> De Dank je Dankjewel, Stijn. Geen probleem. En dan je verkeersinformatie. Er zijn 18 meldingen. We beperken ons tot de A-wegen en vertragingen die langer zijn dan 6 minuten. De A1, Amersfoort, Amsterdam, tussen Naardenvesting en Muiden. Er is 6 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Gaat je ongeveer 11 minuten kosten. De A9, Alkmaar, Amstelveen, tussen Herugewaard en Akersloot. Er zijn twee afgesloten rijstroken, komt door een ongeval. De A12, Utrecht, Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Knoopend Oude Rijn. De 4 kilometer stilstaand verkeer gaat je 8 minuutjes kosten. Op de A15 nijmegen gorikum tussen Badenooyen en Knopendelk daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer komt door een eerder ongeval. De A27 Utrecht-Gorrikum tussen Knopend Everdingen rechtsaf en uh, Lexmond daar 6 kilometer langzaam rijdend tot stilstand verkeer is ongeveer 6 minuten. En de laatste op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Strandhorst daar 6 kilometer langzaam rijdend verkeer dus je ongeveer 12 minuten komt door een eerder ongeval. Voor N-wegen en kortere vertragingen ja, check VID.nl is het rustig? Qua flitser? staan er maar twee op de A1 Hengelo Apeldoorn. Ter hoogte van Lochem. Daarbij 118.4. Die is gemeld door Ari. <lacht> Wat voor mensen melden dat jullie? Ja, mensen we... die gewoon echt alleen maar rondjes aan het rijden zijn. Vorige, vorige, vorige, vorige week hadden we Rietje. Rietje en nu na. hebben we Ari. Ari Riet Rietje. en Ari. Ik zie een datingsoap in Man bij het hond aankomen. <lacht> en dan nog de A16 Dordrecht Breda. Tussen Dordrecht en Moordijkbrug. Gemeld door Samira bij 43.1 voet van het gas. Heb jij ook een unieke naam? Dan uh, kan je via um, fritsers.nl een file melden. Ik, um, nee, mijn moeder, Stefan. Mijn moeder die verstopt altijd de zak met paaseitjes ja. bij ons thuis. Ja. Omdat mijn vader en ik hebben echt een soort van... Als we dan eenmaal één een eitje vreten, vreten we die hele zak met paaseieren op. Dus wat had mijn moeder gedaan? De paaseieren verstopt. Dus ik vind die paaseieren. En mijn moeder zegt, heb je ze gevonden? Ik zeg, dat is toch de bedoeling van paaseieren? Ah! Stefan Stijn heet Martin Garrix.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 Motherfucking Yellow Claw, samen met Eden. Ja, ongelooflijk. Ja. Hij blijft lekker. Heb je, heb je die nieuwe mixtape al gehoord? Mix heb 8? Ja, tuurlijk. Van, van Yellow Claw. Ervan? Ja, gaaf. Ja, gaaf. Hè? Maar ik vind die mixtape van hun sowieso altijd kicken. Ja, klopt. Ja, ik vind wel... De eerste helft is een beetje experimenteel, een beetje gek. Maar uh, Ja, maar het, de het, tweede helft vind ik echt, echt ziek, ziek, ziek, ziek. Het is natuurlijk gewoon een heel slim concept. Dan, het Yellow Claw concept. Maar dan, leg het eens ja, even. Het uit. Is, wat ze heel slim hebben gedaan is dat... Ze, ze, ze zijn natuurlijk heel erg op dat 140 BPM uh, genre gaan zitten. Ja, en dat hebben ze op een of andere manier die door die mixtapes toen gratis. En dat was toen nieuw. Of ze hebben gewoon iets gedaan wat anderen nog niet deden. Ja, want ze zijn ook, best wel groot ook in een paar jaar tijd. Ja. Nou, want volgens mij bestaat Jullie ook nog maar vier jaar of Sorry, zo. Ik denk dat een beetje dat het, uh, alle, Dit is het allermooiste feestje naartoe. Nou, ah, dat is vier jaar geleden was ik zestien of zo. Ja. Ja, dat is drie, vier jaar ja, geleden. Ja, die zijn ze Touren Amerika. Ja. ja, bizar. Ja, best wel ziek. Maar ja, over vier jaar wij ook, hè? Ja, over vier jaar dan is het. Uh, nou, wij willen met een klasgenoot van ons, die is hier ook wel eens geweest. willen wij een DJ-trio gaan oprichten? Nou. En ik zat, ik zat heel leuk met de Amsterdam Houdsmafia. Maar dat werd nee, je dat niet gewaardeerd. Ja, dit werd een gewoon meteen idee. weer in de ja, plekbak dat, dat is zo afgekeken, weet je wel. Van ja. de, de Swedish Houdsmafia. Oh, is het daarvan zet. afgekeken? Ja. Nee, maar dat, dat vond ik leuk. Maar dat, dat werd niet gewaardeerd. Nee. Dus, dus nu zijn we op zoek naar een ander. Heb jij een leuke naam voor een DJ-trio uit Amsterdam... waarin Stijn de MC is? Want die kan eigenlijk niks. En, nee. en Roel en ik achter de, achter de tafel staan. Laat het dan weten. Steffen zie je at... C wat? gmail.com gmail je moet hier nog wel een beetje je moet, ja, je moet een uh, beetje oefenen ja. stef en gmailcom is ook het e-mailadres om nog heel even antwoord te geven op de Maurice de Jonge Hond van deze week die kun je terugvinden op onze Facebookpagina dat is facebook.com stef en ik start de verkeerde plaat in ik zit helemaal niet op de letter ik zit jou net... Vast... Ik wou het zeggen, we gingen toch... Ja, we gingen, ik zat even, even niet op. Ja, in, je ik doen. ik dacht ik al, het klopt niet. Dit. Nee. Maar het... het eigenlijk... nummer kan ik een beetje meebleren. Ik, ik, ik, ik ben eigenlijk een beetje een sukkel voor de mengtafel. Ja, en ik ben uh, een koning. Eigenlijk overal wel. <laughs> niet alleen achter, uh, achter de mengtafels hoor. Nou, achter de Ik ben de... een koning in het echte leven. Ik ben een uh, koning op school en op de sportclub. En uh, in je moeder ook nog. Maar ik ben toch vooral wel een koning in de discotheek. Hé, hey, grappie. Hoe laat is het eigenlijk? Zes uur in de morgen...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 de tranen rollen langs mijn hart zo naar m'n mijn, mijn pijnen weer verborgen, daarom lach ik met z'n mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk opnieuw zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Je zei je hart was gebroken toch en daarom gaf ik jou de mijne Ik had hem voor mezelf gehouden toch Als ik wist dat jij ermee zou verdwijnen Nu loop ik rond in een leeg huis. Alleen de spiegel die me aankijkt Zwart gat in mijn ziel die me leegzaagt. Als de stad naar de stilte weer eens aanreikt Volle trots, mijn bos verraadt. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet Maar toch, elke stap verraakt Is gerelateerd aan jou, dat wist je niet Vergeet je niet, ik heb wel bad bitches hier ook. En elke nacht misschien wel één Want ik ben een sukkel voor de liefde Koning in de disco, Omringd door chicks die willen hangen voor de feen we hangen voor de fame, Kriolen net als fokke zangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar mijn nee. Mijn pijn en wit verborgen, daarom lach ik met ze mee. We hangen voor de fame, hangen voor de fame. Zagelijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde. Koning in de disco voor de liefde. Nachten worden langer, voel alles glippen uit mijn handen, weer hetzelfde liedje en ik hoor niks aan. Eén keer voor het de zon ook nachten worden langer, op mezelf in een de ruimte de volgende mensen. Omring door chicks die willen hangen voor de fijn. hangen voor de fame, kriolen net als fucking zangen om me heen.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 Voor for the Zo Oh, dat was niet de bedoeling. Wat uh, mij betreft, de enige die, uh, die Nederland een beetje begrijpen: de oppositie. No, Cirque for the lie. Ja, wij, wij gaan hier, Het is jouw Het is uitspraak. Het is echt jouw genre. Nou ja, genre. Ja, het is het niet is... dat ik het alleen maar luister. Maar ik vind het wel gewoon heel lekker. De ja. Nederlandse hip hop. Ja, en ik heb juist zoiets iets van... Ik vind eigenlijk alleen de opperzitter er echt goed in geslagen. Ja, maar jij bent echt een... Commercieel hoertje. Ja, ja, ja, dat nee, is wel heel is vaak gezegd, maar het is gewoon zo. Het blijft ook dat gewoon, gewoon waar. Ja, nou ja, ja Nee, ja, maar luisteren. Wij hebben wat meer... Uh, ja, ik ben wat meer van de... de alternatief. Ja, nou ja, alternatief. De wat kleinere. De niet uh, op groot uitgebrachte schaal uh, ja. hip hop. En dat is in Nederland gewoon heel veel aanwezig. Ja. Nou, dat bezig. vind ik lekker. Je praat bezig. ook een beetje. Want ik wil ook heel graag wat meer in dit programma, maar dat mag niet. Nee. Want er zit een of andere fucker tegenover mij en ja, dan moet dat je, niet toe. Dan moet je leren schuiven en dan stuur je een mailtje naar Albert Jan. En dan zeg je, joh Albert Jan, ik wil mijn eigen programma. Ja, dacht eens even En niet. dan vraagt Albert Jan, wat voor muziek ga je dan draaien? En dan zeg je, ja, alternatieve nederrap. En dan zegt hij, nou. Alternatieve nederrap? Alternatieve nederrap. Jongen, neder is geen indianenstam of zo. <laughs> oeh, oeh, oeh, oeh. En zo klinkt het ook wel een beetje. Ja, indianen doen. En nederrap doet. Oh, wat slecht, zeg. Heel slecht, hè. Nee. Goed, we gaan even naar de uitslag van. Lieve jonge hond, hond, hond, hond. Hond. Deze week hadden wij we de stelling. Ik vind uiterlijk belangrijk. Nou, uh, jij uh, kwam echt met een gut verhaal. Nee, ik niet? kwam gewoon met een politiek correct verhaal. Ja, maar de, we gingen en toch niet, gingen waar, toch niet politiek correct zijn? We gingen tegen draad zijn zonder nee, puberaal te Wat ik zei, meende ik 100%. Oké. Okay. Ik vind het uiterlijk belangrijk, dat was de stelling van deze week, terechtgekomen. Op de vierde plek, ik geloof niet in de liefde, dus uiterlijk in is het... Nou, dat valt me mee. Dat vind, nou ja, dat vind ik heel positief. Ja, nee, maar ik vind het wel positief dat we in ieder geval nog sukkels voor de liefde hebben. In ja, precies. Ja, ik ben ook een sukkel voor de liefde, kan ik van jullie toegeven. Nou, nog die Ik ben er al dus vaak ingetrapt getrapt. dat <laughs> zal nog wel vaak gebeuren. Hoi, oh, Christine, leuk dat je luistert. Op oh, de de nee, nee. Ja, dat is echt heel vals. Nee, dat, ik wil dat direct even recht trekken. Recht trekken. Is, ja, gewoon dat, dat niks gewoon dat lag aan mij, onder andere. Het was niet dat ik. Uh, nee, ga nou niet je liefdes. Nee, maar, maar jij ook. doet het heel gemakkelijk. Nee, is, langs luisteren ze. Laat, dat ik het, laat ik het zo zeggen. En ik stiep... denk, dan denkt zij van, nou, ik heb allemaal slechte dingen, maar dat is niet zo. Nee, nee, stiep, nee. Ik heb een hele leuke tijd ik, met je ik, gehad. Ik wil even zeggen, ik heb Stijn heel erg vaak heel positief gehoord over. Stijn. Ja, dankjewel. Jullie waren leuk ik. Ja, dat moet ik ook weer niet. Dat ja, maar jij al... kent haar niet. Ik, nee. Nou, goed, maar ik, kan, ik heb een beetje het idee. Het feit dat jij, jij uit het casino weggaat voor je vriendin. Dat liet voor mij toen wat zien. Ja? Ja. Ah, dat, vind ik, dat vind ik weer leuk om te horen. Dat blijkt toch dat ik niet een uh, hele grote eigenaar en... ben. Nee, precies. Nee. Terechtgekomen op de derde plek. Um, hij of zij moet er redelijk goed uitzien. En best een beetje slimmer zijn, bovendien. Terech gekomen op de tweede plek. Nee, ik geef alleen maar om de binnenkant. Ik wil met haar een echte band. En ja, Puberaal Nederland, wees welkom. Terechtgekomen nee. op de eerste plek. Ja, mijn partner moet echt een lekker ding zijn. Ik geef niet zoveel om zijn of haar brein. Dit geloof ik dus Dat geloof ik ook Ja, maar dat is wat ik zeg. Het is gewoon een combinatie. Je moet iemand hebben waarmee je een normaal gesprek kan voeren zonder dat ze zegt van hun, wat is dat? Ja. Weet da je, en je moet ook gewoon iemand hebben die er gewoon goed, dat je, dat je met je vrienden erheen durft. Zullen, zullen, we, we, een een zullen we een eitje pakken? Wat is een eitje? Allemaal, ja, het gaat allemaal om je vrienden. Kijk, je kan kopen... Hoeveel eieren zitten er in een dozij? Ja, dat ligt aan het bakje. Ja, ja maar je, Ja, Mag ik even zeggen wat ik wil zeggen? Wil je wel zeg, zeggen? Kijk, stel je komt met je vrienden aan. Ja. Met je vrienden ga, ze gaat ze mee. Ja. En ze is lelijk. Dan is ze al afgekeurd. Ja. En dan is ze is mooi. Dan van, oh, nou. Ja, ja, dat ziet er goed uit. En dan doet ze haar bek open. Dan denk ze van, nou, nee. Nee, toch dat, maar zie, niet. nee dat is niet. Weet je, dus het moet gewoon een lekkere combinatie zijn. En het mag de een wat minder of de ander wat meer. Dat maakt niet zoveel uit. Als het maar een goede balans heeft. Alles in En dat vind is ik van open. mezelf heel mooi gezegd. Ongemakkelijke stilte. Ik heb een mailtje gekregen van Sander. Lekker bezig jongens, klinkt goed, heb weer zin in twee uur. Wie? Ah. Wie? Wie? Sander. Wie? Wie? Maurice? Oh nee, wacht. Maurice? Wat? Sander de Jonge. technische dienst. Dienst, meneer, dienst, meneer. dienst, dienst, dienst. Sander, Sander de, de technische Dienst, dienst, dienst, meneer. dienst, dienst, dienst. dienst Sander. Sander. The sky? Lekker <laughs> ik, ik moet Drink er even aan wennen. We praten slecht. er weer helemaal doorheen. Wat slecht dit. Listen to the Mario at play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Nu, al genomineerd voor de kortste plaats van het jaar, 2 minuut 16. Oh, is serieus nu al afgelopen? Hè? Dit liedje duurt 2 oh, minuut 16. Dacht, ik dacht dat je hem afgekapt had. Nee, hij duurt gewoon echt 2 minuut 16. Ja, uh, uh, yeah, nou ja, met een beter kwaliteit boven kwantiteit. Dan? Nou ja, wat, wat het wel is inderdaad, dat, dat je meteen. Het is lekker weg te draaien. Ik vind dan. sommige nummers ook wel, dan, du, dan duurt het nog 30 seconden dat ze outfaden. En denk ik van ja, dat had ik wel 30 seconden gewoon afgekund. Afgekund. Ja, gewoon krak. Ja, inderdaad. Bij Adele heb ik dat altijd krak, maar dan gaat ze vooral per stoel zitten. Krak <laughs> <laughs> Oh, of, of, of de bounce. Boven wie kunnen we je dat? Ik zie Adèle al bounce. Oh, nou, ik zie wel genoeg bounce dan hoor. Goed, deze vind ik zo lekker. Kelvin, Harris, Kelly zijn hier met. Bounce. bounce. Serieus, een tientje betalen aan degene die binnen nu en een kwartier een video kan maken met bounce eronder onder en dan gewoon 3 minuten 30 Adele die op en neer springt. Dat, Dat, Dat zou mij heel mooi lijken. Kelvin Harris. En hoeveel zei je? Een tientje? Een tientje. Okay, volgens mij heb ik wel een uh, video bewerken. Binnen 10 minuten, hè? Okay. Op YouTube. Ik dat doe gewoon recht... iets wat onmogelijk kan, dat hoef ik niet te betalen. Ja, dat is zo'n eentje. Nee, ik ben echt blut. Dus, nee. Ik ben ook pauper ik ben blut. <laughs> ja, ja, ja, ja Vrijdag krijg moet je salaris. Moet je dubbele huur betalen op deze maand nu? Uh, moet ik nog even over hebben met mijn oude huurder. Maar ik denk het niet, want het is mijn opa, dus die is vast wel lief dus voor echt. Misschien zit hij nu te luisteren. <laughs> en, dan, en, uh, wil je even een, uh, even, even een bericht voor je opa? Ga je, ga je ja, maar ik heb maar twee, wo twee, wo twee woorden. Oh nee, ik heb een paar zinnetjes. Oké, okay, heb je een paar zinnetjes? Nou, je mag je paar zinnetjes even doen. komt hier. Opa. Als jij donker getint zou zijn. Was zijn vader. Dan zou ik. Ja, nu verpest <laughs> je de hele fucking clue weer. Ik wou dus inderdaad zeggen. Dan was jij voor mij altijd, in mijn hart, mijn zwarte parel. Kijk eens aan